Levy van Eck met het NOS-journaal. In Heerenveen en Sneek is de ME ingezet... om een einde te maken aan blokkades bij distributiecentra... door boeren en andere actievoerders. In Heerenveen zette agenten traangas in... omdat betogers daar weigerden te vertrekken... en de ME werd bekogeld. In Sneek zijn vier mensen aangehouden... voor onder meer openlijk geweldpleging. Een aantal distributiecentra... zal ook vannacht geblokkeerd blijven door protesterende boeren. De snelwegen waar eerder op de dag blokkades waren... zijn weer vrij... De politie van Chicago zoekt nog naar de man die op een parade voor onafhankelijkheidsdag zes mensen heeft doodgeschoten. Het zou gaan om een witte man van 18 tot 20 jaar. Hij heeft vanaf een dak op de parade geschoten in Highland Park, een voorstad van Chicago. Op het dak is een geweer gevonden. Onder de deelnemers aan de parade waren veel kinderen. Naast zes doden zijn er 24 gewonden die naar het ziekenhuis moesten. In een groot deel van Italië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de extreme droogte. De grootste rivier van het land, de Po, staat bijna droog. Boeren lijden schade en het gebruik van drinkwater is aan banden gelegd. Vijf regio's hebben nu de noodtoestand uitgeroepen om meer maatregelen te kunnen nemen... en gedupeerden te kunnen compenseren. Voor de moord op een vrouw uit Venlo is een Portugees veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs... Hij stak de vrouw in december 2020 voor haar woning dood omdat zij het contact had verbroken. De man vluchtte daarna naar Spanje waarna hij werd aangehouden en uitgeleverd aan Nederland. Het is niet voor het eerst dat de Portugees vastzit voor moord. In 2005 stak hij in Engeland zijn zwangere vriendin dood toen zij hun relatie beëindigde. Hij kreeg toen levenslang maar in 2014 werd hij uitgeleverd aan Portugal en daar kwam hij in 2019 weer vrij. Het weer. Vannacht is het droog en plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. De komende dag breekt de zon geregeld door en landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het weer Nergens het anders hoort u de muziek zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoor. Ja, welkom terug bij alweer het tweede uur van deze Fast Car Special van Play It Loud. Vanavond zal ik allemaal hardrock en metalmuziek laten horen met een voorliefde voor snelle auto's en racen. Je hoorde als uuropener het altijd lekkere Van Halen met Panama. Oorspronkelijk zou het nummer over een stripper gaan die David Lee Roth had ontmoet in Arizona. Maar nadat hij tijdens een interview met Howard Stern werd aangesproken in zijn show over het feit dat hij alleen maar over seks en drugs schreef, begon Roth zich te realiseren dat hij geen nummers had geschreven over snelle auto's en begon hij direct met schrijven van de tekst. Later gaf David toe in een ander interview niet te realiseren dat hij over deze stripper had geschreven. De uiteindelijke tekst zijn nu beide geïnspireerd door zowel de stripper als de snelle auto. Ook de band Queen had een voorliefde voor auto's... en dat liet ze horen in het volgende nummer... I'm In Love With My Car... wat was opgedragen aan hun roadie Jonathan Harris... die graag racete en een grote voorliefde had voor de Triumph TR4. De motorgeluiden aan het begin van het nummer... kwamen van Roger Taylor's auto, een Alfa Romeo. Naast het schrijven van het nummer... nam hij ook de zang en drums voor zijn rekening. Van het album Night at the Opera uit 1975 hoor je hem nu... I'm In Love With My Car... Luistert naar Play It Loud. Het harde gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. sluitend op Queen hoorde je de heavy metal band Saxon met Wheels of Steel uit 1980 afkomstig van een gelijknamige album. Bivy Byford, stanger van de band... legde uit tijdens een interview met Kerrang! in 1981... dat het doel om het snelste te zijn een obsessie is voor de band. Goede muziek zou de mensen moeten enthousiasmeren... en het gevoel moeten geven dat ze achterop een motor zitten. Onze muziek is daar perfect geschikt voor. Wheels of Steel is daar een goed voorbeeld van. Hij voegde aan het interview toe dat het zijn droom nog altijd is... om zelf op een motorfiets te zitten en het snelheidsrecord te verbreken op land. Maar hun manager laat dat niet toe omdat het te gevaarlijk is. We gaan een paar jaartjes verder in de tijd... waar de Zwitserse hardrockband Crocus... met het album Headhunter in 1983 hoge ogen gooide in Amerika... en Screaming in the Night hun grootste hit ooit werd... Van dat album ga ik zo Ready to Burn draaien... waar gastzanger Rob Halford ook op te horen is. We kennen hem natuurlijk van Judas Priest... die ik eerder vanavond ook al heb gedraaid. De avond staat bordevol met heerlijke hardrock... en metal klassiekers over auto's en snelheid. Ook dit nummer gaat over een man en zijn liefde voor zijn snelle bak. Maar ook graag de pedalen vol in trapt. Crocus dus met Ready to Burn.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 heavy metal band Rainbow met Death Alley Driver aansluitend op het heerlijke Ready to Burn van de Zwitsers van Krokus. Death Alley Driver is geschreven door Richie Blackmore en Glover Turner en staat op het album Straight Between the Eyes uit 1982. We blijven een beetje in de jaren 80 dit tweede uur. Death Alley Driver verscheen als tweede single van het album, alleen in Japan. En gaat uiteraard ook over het snelle racen. De videoclip laat een achtervolging zien van een motor en een klassieke auto. Fans zien het nummer ook als een soort tweede highway star van Deep Purple, aangezien Blackmore daar natuurlijk ook gitarist was. En veel van hun invloed in zijn eigen band Rainbow te horen was. Blackmore keerde nog één keer terug in de jaren 80, maar de sfeer was niet best door zijn ruzie met Ian Gillen. En in 1993 vertrok hij weer naar Rainbow, waar hij nog één ...album mee opnam in 1995. We blijven nog één nummer... ...in de jaren 80 met Sammy Hagar... ...bekend van Van Halen... ...die ik eerder ook al draaide. De plaat I Can't Drive 55... ...schreef Hagar uit protest... ...nadat hij een snelheidsovertraining maakte... ...in New York, waar hij... Uh, 62 miles per hour, oftewel 100 km per uur reed... waar 55 miles per hour, 89 km per uur, toegestaan was. Dit was in die tijd de maximale toegestaande snelheid... volgens de ingevoerde een snelheidswet dat inging vanaf 1974. Dit werd Haggars grootste hit dat regelmatig werd gedraaid... op Classic rockse radiozenders. Een jaar na deze release ging hij bij Van Halen. We vinden dit nummer op zijn album VOA wat Voice of America betekent en kwam uit in 1984. Daarna gaan we weer even terug naar de jaren 70 met Page and Plant. Even een foutje, we moeten natuurlijk nummer 9 hebben. Komt ja. Sappel Underfoot van de legendarische hardrockband Led Zeppelin na Sammy Hagar's protestlied I Can't Drive 55 die ik een beetje ja, verkeerd instarten gaat niet helemaal lekker vanavond maar ja wat wil je ook het is uh, laat en uh, voor mij ook dus en ik heb natuurlijk een uh, lange werkdag achter de rug dus uh, ja vergeef me dat het uh, even niet helemaal soepeltjes gaat vanavond maar de muziek is wel lekker daarentegen dus ik hoop dat jullie daarvan genieten als jullie nog luisteren uiteraard want uh, ja wie be, be, ben ik de enige nachtbraker vanavond maar goed de tekst van Trampled Underfoot was gebaseerd op Robert Johnson's Terraplane Blues uit 1936. Een Terraplane is een klassieke auto en het nummer gebruikte autothermen als metafoor voor seks, zoals Pump Your Gas en Revel Night. Tijdens het concert in Hulskort in 1975 introduceerde Robert Plant het nummer als volgt. If you like the motorcars and the parts of the human body, then sometimes you can get trampled underfoot. We maken weer even een sprongetje voorwaarts in tijd en gaan we voor een keer weer terug naar de jaren 80 met de progrock band Rush. Die met Red Barchetta een toevoeging in deze lijst verdienen. Zoals verwacht gaat het nummer ook over een klassieke rode Barchetta uit de fabriek van Ferrari. Dat voor het eerst in 1947 uit de fabriek kwam rollen. Het lied speelt zich af in de toekomst en gaat over deze auto dat wordt gehuisd in de schuur van een boer in de tijd dat auto's en motoren waren verboden. Maar door het neefje van de Oom stiekem wordt gebruikt om mee te Racen. Uiteindelijk wordt hij achterna gezeten door de gleaming alloy air car, wat de politie dus in dit geval moet voorstellen. Maar hij weet aan ze te ontsnappen, de auto weer in de schuur te verstoppen en bij zijn oom voor de open haard te zitten alsof er niets gebeurd is. Deze futuristische klassieker kwam uit in 1981 op het album Moving Pictures. Je hoort hem nu met aansluitend het eerste moderne nummer van het tweede uur. Right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. <laughs> Man of a Onder leiding van frontman Fred Durst. Met Rollin, Air Raid Vehicle. Die vooral in de 90s en de beginjaren van de 2000s of de Zero's. populair waren. Toen nu metal een groot succes was. Veel bands zoals Korn, Deftones, Linkin Park. en Slipknot hadden. waren de grote namen in deze tijd. Rollin was de derde single van het album. Chocolate, Starfish. en the Hot Dog Flavored Water. uit 2000. En staat ook op de soundtrack. van de allereerste film van The Fast and the Furious. Dat natuurlijk ook draait om sneller. Auto's. De originele Air Raid vehicle versie die ik net draaide stond zelfs in de VH1 list van de 50 meest slechte nummers. Ook de WWE fans kennen het nummer goed doordat worstelaar de Undertaker dit als entree heeft gebruikt. Van Lim Biscuit gaan we door naar het laatste blokje van de avond voor deze uitzending er alweer bijna op zit. De avond race voorbij, om het maar even zo te noemen. Allereerst een heerlijk nummer van de Offspring waarmee je perfect kunt afreageren in het verkeer afkomstig van het succesvolle album Smash uit 1994. Ik heb het natuurlijk over de controversiële bad Habit dat vooral waakt vanwege de tekst en de betekenis. Gitarist Noodles vertelde tijdens een interview met Lollipop Magazine... dat het nummer gaat over een man met een slechte gewoonte... die al rondrijdend op de snelweg op mede-automobilisten schiet. De band ontving veel haatmails van bezorgde ouders... die bang waren dat hun kinderen daardoor slecht beïnvloed werden. Uiteraard was het, niet, uh, was het nummer... Vooral Sarcastisch bedoeld en niet echt. Ondanks dat de band de critici probeerde te overtuigen van de ware betekenis maakte dit helaas geen verschil. De ouders bleven het nummer toch haten uit angst dat kinderen dit later zelf ook zouden doen. Tja, de kinderen kunnen het er ook zelf nadenken lijkt me. Het blijft gewoon een heerlijk opzweepend puntnummer. En dan sluit ik de avond af met Rob Zombie. Zoals ik eerder al had vermeld. Dat zijn allereerste plaat uh, was dat hij had gereleased na zijn tijd bij White Zombie. Dracula is vernoemd naar de auto uit de oude tv-serie The Monster. Die van 1964 tot 1966 te zien was op de Amerikaanse televisie. De, auto's waren, de auto was gebouwd rondom een dooskist en gemaakt voor snelheid. Rob Zombie gebruikte de macabere Munsters aanpak om een nummer over een auto te maken in horrorstijl. Hij werd later ook nog bekend als horrorregisseur met films als onder andere House of Thousand Corpses, The Devil's Rejects en uiteraard de Halloween remakes die wat minder goed waren ontvangen. Mijn tijd zit er alweer bijna op voor vanavond. Ik bedank jullie weer voor het luisteren. En ik hoop dat jullie ondanks de foutjes die, uh, dat, ondanks dat het niet helemaal soepel ging, uh, toch genoten hebben. Ik ga rijden dus met de Offspring en Rob Zombie's Dracula. Tot volgende week. Bedankt en later. Welterusten trouwens. De Rob Zombie, dus met Dracula. En dan heb ik nog even wat tijd over, en dan ga ik er lekker relaxed uit. Met een laatste bonusnummer, die niks te maken heeft met vanavond. Maar ik vind hem gewoon even leuk om als afsluiter te draaien voor jullie. En bedankt nogmaals voor het luisteren en wel trusten. Walls van Primus.